9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Thailand gaan rond deze tijd de stembureaus dicht. De parlementsverkiezingen zijn op de meeste plaatsen rustig verlopen. Grootschalig geweld lijkt te zijn uitgebleven. Er waren meer dan 100.000 militairen en politiemensen op de been om de orde te bewaken. In een deel van de hoofdstad Bangkok waren wel blokkades door leden van de oppositie. Zij probeerden te voorkomen dat mensen hun stem uitbrachten. De verkiezingen werden eind vorig jaar uitgeschreven door premier Yingluck Sinawatra... in een poging een eind te maken aan de aanhoudende betogingen tegen haar regering. De oppositie boycotte de verkiezingen en eist politieke hervormingen. Het dankfeest voor Prinses Beatrix was gisteren het best bekeken televisieprogramma. Naar de uitzending Beatrix met hart en ziel op Nederland 1 keken ruim 2,4 miljoen mensen. In het programma werden 33 odes gebracht aan Prinses Beatrix, één voor elk jaar dat ze koningin is geweest. Aan het eind werd Beatrix door de 4000 mensen in de zaal toegezongen. In Egmond aan Zee zijn feestgangers met elkaar op de vuist gegaan aan het eind van een optreden van René Vroger. Na de laatste toegift van Vroger gingen twee groepen achter in de zaal met elkaar op de vuist. En daarbij vielen twee gewonden en zij zijn zij naar een ziekenhuis gebracht. Toen agenten binnenkwamen kijken wat er aan de hand was, waren de daders al niet meer in de zaal. In een dorpje bij de Duitse stad Frankvoort heeft een krijzende kat zijn baasje gered. Die lag te slapen in een brandend huis. Toen de vlammen uit het dak sloegen begon het dier hard te miauwen. De vrouw werd daar wakker van en ontdekte toen dat de zolder in brand stond. Ze vluchtte met haar kat naar buiten. De brandweer had het vuur snel geblust. Het weer, de buien langs de noordwestkust verdwijnen en overal breekt de zon door. De wind neemt geleidelijk af en het wordt vanmiddag 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kom bij alweer het derde uur van Vroege Vogels. Als iemand op 94-jarige leeftijd overlijdt. Uh, ja, kun je niet zeggen dat het een donderslag bij Helder Hemel is. Maar het kan alsnog een grote schok zijn. Maandag overleed een man die muzikaal bij duizenden protestacties... vanaf de jaren 50 betrokken was. Aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten. Maar al snel zongen actievoerders over de hele wereld de songs van Pete Seeger bij Vietnam-demonstraties, maar ook tegen kernenergie of rassenongelijkheid... en ook bij veel natuur- of milieubijeenkomsten. Zijn We Shall Overcome werd het volkslied van iedereen die de wereld wilde verbeteren. Seeger was niet alleen de muzikant, maar begon ook zelf met het Clearwater Project... om de rivier de Hudson weer schoon te krijgen. 45 jaar geleden inmiddels, en tot zijn dood heeft hij zich voor de natuur van de Hudson ingezet. Maandag zweeg Piet definitief en werd zijn banjo een museumstuk... Ik denk niet dat we ooit eerder een uh, heel gezongen nummer van hem in vroege volgens hebben laten horen. Maar uh, ja, vandaag doen we het gewoon. Een nog vrij recente opname van een van zijn klassiekers. Where have all the flowers gone? Je hoort een 86-jarige met een uh, ja, breekbare en brekende stem. Maar vergis je niet, hij was nog strijdbaar. En hij krijgt het hele publiek mee. Where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 ter nagedachtenis aan Piet Sieger. Plastic zakken en tassen eh, hebben sinds ze bestaan... onomkeerbare milieuschade veroorzaakt. Alleen in Nederland al eh, worden jaarlijks ruim 1 miljard zakken gebruikt. Maar liefst 71 stuks per persoon per jaar. En dat terwijl het duizenden jaren duurt... voordat een plastic tasje op een natuurlijke manier is ontbonden. Plastic kan hele rivieren en riolen blokkeren. En zo levensgevaarlijke overstromingen veroorzaken in ontwikkelingslanden. In Nederland is nog steeds de discussie aan de gang. Hè, of we het dunne plastic tasje nou moeten verbieden of niet. En eh, bijzonder genoeg, Afrika loopt op wat, dat, nou ja, wat dat betreft eh, voor op Nederland. Namelijk in Rwanda, daar zijn plastic tasjes al sinds 2008 totaal verboden. Verslaggever Jesper Buzink ondervond dat aan een lijve toen hij op reis was in Rwanda. Dan heb ik nog wat aankomstinformatie voor u. Voor de passagiers met bestemming Kigali: Het invoeren van plastic tassen is verboden in Rwanda. Wij raden u aan om de plastic zak, waar eventueel uw tax-free artikelen in zitten, achter te laten in het vliegtuig. Nou, ik heb hier zo'n plastic tas bij me, zoals we die kennen van de markt. Het is een klein wit plastic tasje, ik zal even laten horen. Zo'n dunne die heel makkelijk weggooit op straat. En er staat op Stoffen, op het Kuipstraat 146 in Amsterdam. En we zetten nu de afdaling in naar Kigali, Rwanda. Wat zal ik ermee doen? Ik denk dat ik hem gewoon meenemen. Hopelijk ga ik niet de gevangenis in hiervoor. Ja, de geluiden van Kigali, Rwanda. Een mooie groene stad. Ik heb illegaal goederen het land binnengesmokkeld. Namelijk een dun plastic tasje. Morning. morning. Dus ik heb geen flauw idee wat ik ermee moet. Ik, ga te, ik kan het even vragen aan de jongen die nu binnenkomt lopen. <laughs> ik had I have een plastic bag hier. Ja, oké. Okay. En het is verboden, right? So, is uh, uh, You throw it away voor mij? Voor me. Ja? Ja. Oké, thank you. Kijk, ik heb net uh, de illegale goederen overhandigd aan een uh, jongen van het hotel. Hij keek er heel erg wanend bij alsof we met een kleine drugstil bezig waren. Ja, ik loop hier nu over de markt. Een soort overdekte markt. Het is omringd door groenten en fruit. Heel veel mooie groenten, stapels. Houten kisten met vrouwen erachter die van alles selecteren. En we gaan zo even wat kopen. En kijken of we een plastic tasje kunnen krijgen. Kan ik twee carrots? Carrot. How Hoeveel is het? 300. 300? Ja. Yeah. Okay. Like Lekker worteltje voor tussendoor. Een uh, cucumber Ja, yeah, een cucumber ook. Een cucumber 200. one pieces. En do, do you have a bag for it? Er komt hier een jongen aanlopen met een uh, papieren tas. De groente is 500. Oh, pardon. Er moet iemand achterlangs. Heel smal hier. 100 for you. Ah ja, yes, of course. Ah ja, ik vergeet nu de jongen te betalen. De kleine jongen met de papieren zakken die er net naast me komt staan. Ik zie ook nergens plastic zakjes. Nergens in... In de Nederlandse markt zie je gewoon overal van die bossen met van die witte zakjes hangen. Of bij de Turk zie je het ook altijd van die bossen met zakjes hangen. Het is eigenlijk wel heel goed voor het milieu, want de putten, je ziet hier een soort open riooltje. Of een soort afvoer. En die afvoer die, die is ook gewoon helemaal schoon. In tegenstelling tot veel andere Afrikaanse landen, waar gewoon de hele afvoer helemaal vol verstopt zit met plastic zakken. En hier is die gewoon uh, lekker leeg. Can I have two? Een Billy? Nee, two pieces. Two mangoes? Yes, two mangoes. Okay. Yes, please. Yes. How much is that? One thousand. Yeah. Okay, 1000. thousand. And uh, do you have a, uh, a plastic bag? Yes. Uh, like this. Ah, you don't have a plastic bag? Plastic, no. Why no. not? No, no, no, no. Because in Rwanda it's not not good. I, and why is it not good? Yes, is not good. And nobody, nobody here has plastic bags? No. Because it's not allowed? Mm. <laughs> Ik sta hier met twee Rouwalese comedians, Hervé Kimeni. Singazi Michael. So, do you know what happened with the plastic bag? Because we still use it in the Netherlands. Maar wat is hier eigenlijk precies gebeurd met het plastic zakje? Like it's just like it's it's a, it's a government policy to keep the city clean, to keep the country clean. Yeah. Because uh, we don't have a recycling industry like like in the Netherlands or, or things like that. So. Het is moeilijk om al dat plastic te processen. Het is niet clean. Het is nooit weg. Wat ze dus uitleggen is dat de overheid het land heel graag schoon wil houden. En dat komt met name omdat er gewoon geen recyclingsmogelijkheden zijn voor plastic zakjes zoals in Nederland. Dus ze moesten wel. We had to take those kind of harsh decisions, like, let's ban it for good. For now, we don't have a choice. Either. Plus, I, I think there was some kind of economic choice in it. Because um, at some point, the, the stuff that re, that replaced the plastic bags are wet. The, uh, the cloth bags, and, the, and they're made from the, here? They're made from here. Ah, dus ze, maken, ze gebruiken nu stoffentassen, omdat die hier ook gemaakt worden. Dus is goed voor de eigen economie. Is it also, like... A little bit showing off or has it a political side? Ik vroeg of er een politieke kant aan zat, dat Kagame, president van Rwanda, wil laten zien eigenlijk dat hij het wel kan in Europa, maar misschien nog steeds niet kunde. Well, I don't know about that. Most, like, most of the, these decisions come after... After a visit to another country. yeah, yeah. Well, I don't know where he went and saw like plastic bags all over, and they got back here and they was like, you know what? Yeah, we don't want it to happen here, so. Off, yeah, let's yeah. get off of that like stuff. That. Like, we're not benefiting from it. And it was it was a lot of money. Like, one plastic bag was 50. 50 is like how many centimes the row? I don't know. But it was like, coin, like a coin of 50. Yeah. So, like, every time you go shopping somewhere, you give an extra 50 for the plastic bag. But oh, when you're done using it, je throw it away. Ja, en die zakjes, die kosten dus gewoon te veel geld. Betalen die gewoon 50 uh, frank voor. En daarna gooien die die meteen weg als je ze gebruikt had. You know how I see it? When we go to Uganda of Burundi, where there's still plastic bags, the way we look at them, we know it's dirt. It's in your head. You know it's dirt. Yeah. So like, if, like so it's like, a mentality. It's a mentality. Like we don't we don't, like, don't want, we don't, it, we don't want it anymore. We don't want ja. it anymore. Ze zien het echt als vuilnis. Als ze naar andere landen gaan, zien ze het ook echt als vuilnis. En het kost gewoon geld en het. Leeft geen geld op, dus eigenlijk een hele goede reden om het te, te verbieden. The only plastic that can make me go to that level is a condom. Because I know what I'm gonna do with it. But the rest, eh, no. Really? No. Het no. enige plastic wat hem blij maakt, is een uh, condoom. Haha, <laughs> <Plastic>. thanks, guys. <laughs> yeah, thanks to you, symfonieorkest speelde The Little Polka van de Russische componist Dmitri Shostakovich. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De provincie Overijssel gaat mogelijk toestemming geven voor het afschieten van ganzen in de winterperiode. Zo luidt althans het advies van de fauna Faunabeheereenheid aan gedeputeerde Hester Maai van de provincie. In die faunabeheereenheid zitten, behalve boeren en jagers, ook natuurorganisaties, maar die steunen dit advies niet. Het onzalige plan om in de winter ganzen te schieten komt ineens weer boven tafel, omdat het ganzenakkoord onlangs is afgeblazen. Daarin was vastgelegd dat trekganzen in de winter met rust moeten worden gelaten. Overzomerende ganzen die schade aan de landbouw toebrengen, zouden volgens het akkoord wel bejaagd mogen worden. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer... roepen gedeputeerde Hester Maai op vast te houden aan de afspraken... in het Ganzenakkoord en geen winterse jacht op Ganzen toe te staan. Afval. Bijna elke week is het raak. Dan zijn er weer jerrycans met chemicaliën... of zakken met drugsafval gedumpt in een bos- of natuurgebied. Het gaat erbij vaak om honderden vaten, zoals vorige week in Loon op Zand. Lutz Jacobi, tweede Kamerlid voor de PvdA... wil dat dit vandalisme harder wordt aangepakt. Politie en beheerders zouden meer moeten samenwerken... want er is te weinig toezicht in de bossen. Bovendien moeten wat haar betreft de boetes flink omhoog... en draaien de daders op voor de schade. Uh, ja, best een logisch idee, want er wordt inmiddels veel, er wordt, uh, veel geld verdiend... met de productie van drugs, al dus Jacoby. Roy Mes is toezichthouder van natuurmonumenten in Utrecht. Hij moet in zijn eentje een gebied van duizend hectare in de gaten houden. Heeft Jacobi volgens hem gelijk? Dat is wel een goed streven. Het is alleen wel zo dat je natuurlijk wel de daders ook uh, gepakt moet worden. Als er uh, minder toezicht is in de gebieden... dan wordt het ook moeilijk om een dader te betrappen. En wat dat betreft de kosten is het wel iets voor te zeggen dat het omhoog moet. In die samenwerking met de politie? Er zijn uh, regio's en plekken bij in Nederland waar dat uitstekend verloopt. Maar er zijn ook uh, plekken bij waar het gewoon heel moeizaam uh, gaat. Dus het is echt heel erg afhankelijk van, van uh, ja, waar je opereert als uh, groene bouwer zijnde. Wat zou er dan moeten gebeuren? Het is belangrijk dat gekeken wordt naar de opleidingseisen... en de kosten van de groene buitengewoon-ofsvoringambtenaren. Met duizend zijn we naar in een korte tijd naar 400 buitengewoon-ofsvoringambtenaren gegaan. Want ze moeten jullie zelf betalen? Klopt. Dat, uh, die opleidingkosten moeten wij voor, voor onze eigen rekening nemen. Ja, Daardoor heb ik, is er gewoon veel minder toezicht in de buitengebieden. Ja, dat moet wel een geroepen worden. Goed nieuws. Het gaat de goede kant op met vleermuizen in Europa. Dat blijkt uit tellingen tussen 1993 en 2011 in negen Europese landen. Het herstel is vooral te danken aan de bescherming van vleermuizen en hun verblijfplaats. Er zijn bijna 50 soorten vleermuizen in Europa en van 16 daarvan zijn voldoende gegevens voorhanden. Tien van deze soorten gaan vooruit en maar één soort, de grijze grootoorvleermuis, gaat achteruit. In Nederland gaat geen enkele soort achteruit. De achteruitgang halverwege de vorige eeuw heeft vooral te maken met het verdwijnen van verblijfplaatsen, het bestrijdings- en houtverduurzamingsmiddelen en met een verarming van het landschap. Nooit eerder zijn zoveel gegevens over vleermuizen bij elkaar gebracht. Een actie. Ruim 100.000 bomen zijn er al geplant door heel Nederland... sinds wij, van Vroege Vogels, 13 jaar geleden... samen met de Stichting Waarde en Landschapsbeheer Nederland... begonnen met de campagne Bomen voor Koeien. Doel was om zoveel mogelijk bomen te planten langs weilanden... waar koeien grazen als bescherming tegen zon en wind. Nu de 100.000ste boom is geplant, gaat de stekker eruit. Bomen voor koeien en het vervolgproject Plant Je Voort stopt... Wat hebben we in die jaren bereikt? Initiatiefnemer Thomas van Slobbe van Stichting Waarden. Het belangrijkste en het simpelste, vind ik nog steeds... is dat we boompjes geplant hebben. En je wil niet weten hoe goed dat gevoel is. Want we zijn als natuurorganisatie vaak bezig met lobby... en onderwerpen agenderen en thema's en analyses. En dan denk je wel eens, man, waar ben ik toch mee bezig? En werkt het wel? En wordt de wereld echt beter van. En dan moet je alleen maar aan die boompjes denken... die daar dag in dag uit aan het groeien zijn... en ieder jaar een beetje mooier worden. En de vogels die in die bomen gaan zitten... en de koeien die eronder gaan liggen... en de vlinders die er doorheen vliegen... en de, de vruchten en de bladeren en de kleuren. En dat staat gewoon als een huis. Maar nou, je nog wel meer bereikt hoor. Want je ziet ten eerste dat andere natuurorganisaties als het ware de manier van campagnevoeren over hebben genomen. Je kunt bij een heleboel organisaties nu ook certificaten kopen... om bomen te laten planten. En we hebben veel aandacht gevraagd voor de diervriendelijkheid van het landschap. Hoe worden koeien behandeld? Uh, moeten koeien alleen maar in de stal? Dat vinden wij dus niet. Of mogen ze ook buiten lopen? Dus zo passen we gewoon in een hele natuurbeweging... van alle activiteiten waar iedereen mee verder gaat. Bedreigde natuur... Hij wordt de Mexicaanse wandelende vis genoemd en ook wel watermonster. De axolotl, bekend om die rare glimlach. Het is een salamander die alleen in Mexico in het wild voorkomt en hij dreigt te verdwijnen. Hij kwam nog voor ergens onder in een specifiek Mexicaans meertje, tenminste voor, tot voor kort. Want bij een recente zoektocht van Mexicaanse biologen werden helemaal geen axolotls meer aangetroffen. Het gaat al jaren slecht met de salamander. Er werden in 1998 nog zo'n 6.000 exemplaren gevonden per vierkante kilometer. Tien jaar later waren dat er nog maar 100. De achteruitgang heeft waarschijnlijk te maken met het rioolwater... dat massaal in het meer wordt gestort. De komende maand gaan de Mexicanen opnieuw op zoek... naar de bijna verdwenen Mexicaanse watermonsters. Water. Nog meer water. De gemeente Utrecht is de eerste zogenoemde kraanwatergemeente van Nederland. Dat betekent dat flessenwater in geen enkel kantoor meer te krijgen is. Nou, Hoe is dat gaan controleren? Met deze verklaring is de actie Stem voor Kraanwater van start gegaan... waarmee drinkwaterbedrijven zoveel mogelijk gemeenten willen overhalen om kraanwater te schenken... Uit cijfers van het duurzame consumentenplatform Nudge blijkt dat verpakt drinkwater in Nederland zorgt voor 300 keer meer CO2-uitstoot dan kraanwater. Zo consumeren wij met z'n allen zo'n 500.000 flesjes per dag. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. ...uit de Suite for Harp, opus 83... ...van de Engelse componist Sir Benjamin Britten... ...uitgevoerd door Lavinia Meijer. Op 12 januari hadden we een ja, soort mini-special... ...over het onderzoek naar de grauwe kiekendieven. Bangkok stond op het punt om naar West-Afrika te reizen... ...om te zien hoe onze Oost-Groningse kiekendieven de winter doorbrengen omdat de communicatienetwerken in Afrika snel beter worden... is het af en toe mogelijk om telefonisch contact te hebben. En ja hoor, afgelopen week is het Joost Huizing gelukt. Ik moet als eerste natuurlijk vragen, waar zit je? Ongeveer in het midden van Senegal. In een uh, gebied met heel veel uh, grasgevanners. Fabuleuze landschappen. En heel veel natuur. En uh, ik sta nu toevallig in een, uh, een soort met zoals grasland. Met heel veel acacia's. Nou, daar zitten dus ook onze zangbogeltjes uit, uh, uit Europa, waaronder uh, de gekrade rood staat. Maar wij zitten wel in een gebied met heel veel open uh, savannes. Maar je bent op zoek naar de kiekendieven. Ja, zeker. We hebben nu ongeveer uh, in één gebied uh, 3000 uh, best uh, geteld. Dat is een behoorlijk deel van de wereldpopulatie. En dat is natuurlijk uh, gigantisch. Uh, alleen als je dan kijkt dat we in 2008 nog uh, 52 hadden... Kun je de vraag stellen hoe het nou kan dat in zo'n jaar met zo verschrikkelijk veel springhanen als op dit jaar... er zoveel minder beesten zien dan uh, 7, 8 jaar geleden? Ja, enig idee? Nee, geen klauw idee. Je kunt je voorstellen dat het overal nu goed is met springhanen, waardoor de vogels zich verdunnen. Maar het is ook gewoon een feit dat de kieken niet afnemen in Europa, in Spanje, in Frankrijk, in Duitsland... Ja, en het gaat over de grauwe kieken? ja. Ja, ja. Want, want die andere, de, de andere kiekendieven, die komen niet naar Senegal? Nee, de blauwe die blijft in Europa. Uh, vermoedelijk uh, onze beesten ergens in het noorden van Frankrijk, dat soort, uh, kon rijden. Hoewel een mannetje van ons vorig jaar in Spanje terechtkwam. En de bruine gaat of naar Spanje, of dan gaat men ook naar de Sahel. Uh, we zien ook heel veel bruine kiekendieven hier al. Minder dan de grauwe, maar we zitten ook in droge gebieden. Dan ga je naar de rivieren en dat soort dingen, dan kom je overal uh, onze bruine kiekendieven tegen. Het werken in Afrika is toch iets anders dan doorgaans in Oost-Groningen... En ik heb begrepen dat je tegen nogal wat problemen aan bent gelopen. Ja, we hebben uh, gisteren onder andere in de gebieden waar we nu uh, al ruim een week bezig zijn gezien dat een gebied met omvang van twee keer de oost plassen in één dag is afgebrand. Dat is indrukwekkend. Enerzijds zie je uh, bijbelse aantallen, springhanen, vluchten. en daar profiteren de kleine torenvallen ervan. Aan de andere kant weet je ook dat het is een heel kortstondig event is. Daarnaast is het zwart, zwart geblakerd en dus doods. En uh, toen wij uh, toch al uh, nou, enigszins geëmotioneerd teruggingen naar ons uh, kamp, toen kwamen we vier auto's tegen, uh, volgeladen met Libanezen. En die kwamen alleen maar jagen hierdoor. Op trappen, op jakhals, andere beesten. Zonder enige controle, zonder enige overheid uh, ja, rijden hier rond. In peperdure auto's. En dat, dat soort dingen zie je gewoon uh, nou, aan je oog voorbij rollen. En dat is toch wel indrukwekkend uh, in negatieve zin uh, kan ik je zeggen. Ja, die branden die zijn aangestoken en die jagers komen ja. er gewoon voor ja, een lol. Ja, zeker. Dus onze vogel die wij met zoveel moeite beschermen in Europa, die hebben het hier toch wel uh, de tijd weinig moeilijker dan we denken. Hoe lang blijf je nog in Senegal? We gaan toch met uh, 12 februari door met ons en dan gaan de volgende dag reizen we af naar Europa. Ik hoop dat uh, je de komende dagen, weken iets minder branden en, uh, en jagers ziet. En uh, hou ons op de hoogte. Ja, dankjewel. Goed, hè? A Girl's Desire, van de communist Chopin. Elk jaar worden tussen de 40 en 45 miljoen eendagskuikens verwerkt tot diervoer. Het gaat om de haantjes, die in de pluimveehouderij minder waard zijn dan de hennetjes. Ja, logisch, want de hennetjes leggen inmiddels, of inmiddels leggen immers eieren. Vroeger was het heel normaal om jonge haantjes te eten. Maar in de loop van de tijd zijn die van ons menu verdwenen. Hartstikke zonde, vinden initiatiefnemers van Haantje de Kok... Zij vinden het hoog tijd voor een comeback van het haantje. Een van de initiatiefnemers is biologisch pluimveehouder Chris Borre. Op zijn Veluws bedrijf worden hennetjes en haantjes weer gecombineerd gehouden. Net als vroeger, toen er nog haantjes op tafel verschenen. In 10 minuten tijd neemt u iets lekkers in de kamer. Goud, haantje, goud, haantje van de kramer. Vacuum verpakt en in roombodeur gebraderd. Dat was een radioreclame uit de jaren zeventig. Toen we nog uh, gewoon waren om behalve kip ook haantjes te eten. Ferry leens kun je, je die spot nog herinneren? Ja, ja, ja, dat is uit de tijd dat je op zondag als kind mocht kiezen. En dan koos je voor kip met appelmoes... En dan had je inderdaad de strijd wie het pootje mocht hebben... en, en wie het nekje af mocht kluiven. Dat was nog het hele haantje, aten we toen. Ja, ja. ja dat was, de kip was haan. De kip was haan, ja, ja. klopt. Ferry Leensra, jij bent pluimveeonderzoeker van Wageningen Universiteit. We staan bij Chris Borren op het pluimveebedrijf, biologische ja. pluimveebedrijf, Chris. Ja, ja. Tussen, dit zijn de haantjes? Dit zijn de haantjes, ja. ja, klopt. Twee verschillende soorten zelfs. een, uh, een ja, Grijsachtig en witte. Normaal van een bruine kip is het haantje wit... En uh, die grijze is een, een, een nieuwe soort. Ja, want we moeten eigenlijk dus weer haantjes gaan eten. Uh, dat zou heel mooi zijn. Bij het eten van eieren hoort dat uh, ook haantjes geboren worden. En waarom zouden we die niet opeten? Ze zijn lekker. En uh, de hennetjes die houden we dus voor de eieren. Maar bij elk hennetje, dus bij elke portie eieren, hoort ook een haantje. Wat gebeurt er op dit moment met al die haantjes? De haantjes nu, zeker degenen die in Nederland geboren worden... worden allemaal gebruikt als voeding voor dierentuindieren. Roofvogels, slangen, maar ook tijgers en leeuwen. Hoe oud zijn ze dan? Uh, die haantjes die zijn uh, meteen op de dag dat ze uit het ei gekomen zijn... zijn ze doodgemaakt en gaan ze ook uh, naar degene die ze verwerkt tot uh, dat dierentuinvoer. Hoe worden ze doodgemaakt? Ze worden doodgemaakt in Nederland uh, in een, uh, met, met koolzuurgas in een apparaat wat zo afgesteld is... dat ze goed en snel bewusteloos raken... en daarna gewoon doodgaan vanwege zuurstoftekort. We gaan de vriezer in en... Uh... Worden keurig ingevroren en in uh, verpakkingen... afhankelijk van de behoeften van de klant... in verpakkingen van 10 tot, uh, tot veel meer worden ze geleverd. Hoe kwam je nou op het idee... om weer wat anders met die haantjes te gaan doen? Nou, je bent natuurlijk als, als, als biologische boer... Ben je wel bewust uh, bezig met wat je doet... Dus wij wel. Dus we wilden die dieren gewoon een functie geven. Maar ook vooral een goed leven geven. Nou, uiteindelijk uh, eten we ze wel op. Ja, ja maar het, met alle dieren die we houden. Uh, als we hobbydieren hebben. Maar anders uh, allemaal, uh, worden ze een keer opgegeten. Maar hier hebben ze een goed leven. Biologische haantjes zijn dit. Ja, klopt. Ja, ze Hoe hebben... oud zijn deze? Deze zijn zeven weken ze zijn al bijna ja, half volwassen. Uh, ze zijn nu, nou, een kip is, uh, begint uh, echt volwassen te worden, in de puberteit te komen... als ze zo 16, 17 weken zijn. Dus zijn ze halverwege. Nou, en de haantjes zijn uh, doorgaans een kwart zwaarder dan de hennetjes. Dus eigenlijk bij alle pluimveerassen zo. Dus ja, ze, zijn al, uh, ze hebben al redelijk body. Het zijn al hele beestjes, ja. Hoe komt het eigenlijk dat wij niet meer die haantjes eten? Uh, dat komt deels voort uit uh, efficiëntie, specialisatie. Op een gegeven moment is uitgevonden uh, hoe je kuikens op één dag kunt seksen. Tot die tijd kon je niet zien op een dag uh, of het een haan of als ze één dag oud waren of het een haan of een hen was. Dus je moest ze allemaal wel op laten groeien tot ze week of zes, zeven, acht waren. Dan pas kon je het zien. Nou, als je ze zo ver hebt, ja, dan hou je ze ook nog even aan tot je ze opeet. Nou, toen mogelijk werd om ze al op één dag te sorteren bleek dat het efficiënter werd om te specialiseren in pure legkiphouderij voor eieren... en puur vleeskiphouderij voor vleesproductie. En als je alle sommetjes maakt, is dat ook voor de hoeveelheid voer die je nodig hebt... per ei of per kilo vlees, is dat de meest efficiënte manier. Maar of het de mooiste manier is, dat is de vraag. En we ontzeggen ons die haantjes die ook best leuk en lekker zijn. Ze lopen allemaal los. Hè? Ze hebben natuurlijk uh, volledige vrijheid hier ja, binnen. Ja, uh, volledige in vrijheid. Ze mogen zelf crossen. Uh... Hier zit een betonnen rand van zo'n 20, 30 centimeter hoog. En hier zit plastic. En dat kan omhoog. En dan kunnen ze naar buiten. Dan kunnen ze naar buiten, ja. ja. Zijn ze al buiten geweest? Gisteren voor het eerst. Maar uh, ja, een paar gingen naar buiten. Ja. Dat, uh, en het was mooi mooie zondag, gistermiddag. Dus dan denk ik, probeer het gewoon. En het is nu wat meer hier de wind zat net op. Dus uh, daar gaan we hem uh, dicht. Want het, uh, ja. En dan, uh, als het mooi weer wordt, gaat het wel weer open. Dan gaan we gewoon kijken als ze naar buiten willen. Als ze massaal naar buiten willen, mogen ze gewoon naar buiten. Ja. Hoeveel zitten hier nou? Totaal in de stal zitten ruim 6.000 kippen. En daarvan is hoeveel hanen? Er zijn 900 haantjes. 900? Ja. Maar nou, Ik kan me voorstellen dat het toch inefficiënter is om, om hanen groot te brengen dan, dan kippen. Want je hebt die eieren niet van die hanen. Ja, natuurlijk, de hanen kosten wel wat. Deze jonge hanen worden dan, dan weer geslacht. En die hebben natuurlijk de opbrengst van, van, van vlees. Hoe ja. oud zijn ze dan? De, de eerste gaan ongeveer op 10 weken weg. Dus 10 en 12 weken uh, worden ze geslacht. Ja. Waar we gaan, we gaan deze haantjes naartoe? Wat is jouw afzetmarkt? Mijn afzetmarkt die is in ontwikkeling. We proberen horeca ik op zijn eigen op, maar ook naar, uh, naar supermarkten en dergelijke. en dergelijke die ook wel interesse tonen ja, het is allemaal een opbouw ook, en, uh, dus is het echt echt pionieren en uh, aantrekken om weer allemaal uh, al te raken en uh, ja, ja, restaurants die, die, die willen uitproberen, uh, proeverijen en dergelijke. En, uh, als je dit uh, eet ja. ook, het smaakt is duidelijk anders. Hoe dan vertel eens? Ja, want er zijn veel meer smaken, echt veel meer smaken. Van uh, de kip? Ja, de is, het is niet, uh, als je een vleeskuik hebt... Uh, ja, als je dit gehad hebt, uh, ja... Uh, dan wil je niet anders meer. Nou, het is anders, <laughs> dus, dus dat is wel een, een keuze. Maar ik vind dit, dit veel meer smaak aan. Het is sappiger, het is gewoon veel meer smaak En je kunt merken dat dieren heel veel beweging gehad hebben. Het is allemaal goed door bloed. Ja, mensen moeten het gewoon proberen. Je merkt gewoon, qua smaak is het totaal anders dan wat we gewend zijn aan de kip. Dan nou zeggen jullie van, ja, die eendagse kuikens, die mannetjes, doe er iets mee in plaats van ze te, te, te verkassen en in het te stoppen. Maar wat is nou precies de winst? Ik denk dat de winst is dat we vooral als, als consumenten weer meer naar ons voedsel gaan kijken, naar het hele product gaan kijken. En het niet meer zien als iets anoniems en onpersoonlijks wat je eigenlijk niet meer herkent. Maar dat je gewoon als consument veel bewuster gaat eten. En dat is de winst denk ik, dat we meer bewust met eten omgaan. Ja, natuurlijk, natuurlijk, dierentuindieren mogen ook nog best een haantje houden, zo'n ja, kleintje. Het kan allebei, dan want dan, precies, die moeten ook kunnen eten houden. Ja. Maar ik denk dat het goed is dat we als consument veel bewuster daarin kunnen kiezen. En ook de mogelijkheid te hebben om te kiezen, dat die haantjes gewoon verkrijgbaar zijn. Hier, kijk. Ja, ja, dus dit u u eentje. Dit is, dus een dit, is een ja. dit is een haantje? Dit is een haantje. Uh, dit is een haantje, dus een... Ja, het is een heel rustig, heel rustig zijn ze eigenlijk. Wat verschilt er nu al met de kip bijvoorbeeld? Dat, uh, kip nou, we zijn al duidelijk zwaarder. Als dus, je dus deze, deze uh, uh, in je hand hebt, kan al bijna een kilo wegen. Na zeven weken. Nou, en een hennetje ja, uh, weegt nu uh, 650 gram. Dus dat is het verschil. Ja. Gewoon, uh, omdat, omdat een mannetje is groter gewoon Maar als je voelt aan, aan, aan, aan, de, aan de buik en de borst, die zit al meer, meer spier op. De haan krijgt gewoon meer spieren als de vent. En dat merken, merken nu al meer verschil. Het is allemaal nog gepiept worden, he? nog geen gekraai? Komt later nee, pas. Dat, dat, duurt, dat duurt tot, tot ze echt in de hormonen op gaan ja. spelen. Ja, ja. Uh, zo rond een week of vijf, 14, 15, ja, ja. 16. Heel, heel vroeg heb ik wel nou, 13 weken, ja. maar dat is een hele vroeger. Inderdaad, de mooie vara kraai, die kunnen ze nog niet. Daar zijn nee. ze nog net te jong voor. Ja. Dan moeten we later nog een keer terugkomen. Ja. Ja, dan doen we toch eentje buiten. Buiten. we ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, volwassen aan. Buiten lopen aan. genoeg. De Die kunnen goed kraaien, ja. Dus eigenlijk is het weer net zoals dat sportje uit de jaren zeventig. We moeten weer haan gaan eten. Jazeker. Waarom niet? Het is zo lekker. Ja. uit New Orleans. The Royal Street Blues van de Engelse komedist Keith Nichols, uitgevoerd door de studio Jazz Band. Nou, terwijl China het jaar van het paard viert, wij hier in Nederland het jaar van de spreeuw hebben, het jaar van de eekhoorn, is 2014 ook het kanteljaar. Althans, volgens duurzaamheidsprofessor Jan Rotmans. Dat betekent dat we dit jaar, deel van lente, afstevenen naar een volledig groene, duurzame samenleving. En om die kanteling een handje te helpen en Nederland definitief te vergroenen... over het randje te duwen eigenlijk, gaat Rotmans dit jaar zelfs op kanteltournee. Goedemorgen, Jan Rotmans. Goedemorgen. Ik zie je in een groene cape. <laughs> ja. Jan Rotmans komt naar je toe deze zomer. <laughs> nou, het zal waarschijnlijk na de zomer uh, beginnen, ja. maar... Uh... Nou, het past wel bij het jaar en bij de kantelperiode, denk ik. Maar we zitten echt vol volgens jou in een kantelperiode. Ja, je kan het niet toespitsen tot één jaar natuurlijk. Want uh, uh, als je kijkt naar het verleden... dan zijn dat vaak overgangsperioden van tientallen jaren geweest. De mm -hmm. laatste keer dat we dat hadden was ongeveer tussen 1870 en 1920. En dat zijn periodes waarin heel veel tegelijk veranderd. Meestal in de economie mm -hmm. en in de samenleving... En, uh, maar dat was toen meer een industriële revolutie. Dat, dat was geen dat was duurzaam het, kantelpunt voor de Goede Orde. Nou, dat was het tweede deel van de Industriële Revolutie. He, uh, ja, de, en en, het, en uh, het was ook zo dat uh, er ontstond een nieuwe orde toen. Ja. Dus de oude orde was in handen van de adel. En de nieuwe orde, dat waren eigenlijk de burgers die opkwamen. En dat zie je eigenlijk nu weer. Er komt nu weer een nieuwe orde op. Uh, je ziet ook de economie kantelen. Hè? We gaan hoe dan ook van die oude fossiele economie naar de nieuwe, de schonere economie. En je ziet een aantal technologische doorbraken die ons leven op zijn kop zullen zetten. Er zijn ongeveer twaalf van die, wat wij noemen, disruptieve technologische doorbraken. Maar als ik even terugkom op het kantelpunt, hè? Wat, hoe, hoe staat die wipwap dan op dit moment? Op hoeveel graden zitten we, denk jij? Nou, ik heb uh, dan onderzocht, dat, dat, ik denk in Nederland, ik spits het even toe op Nederland, ja. dat er zo'n 250.000 mensen zijn die al volop bezig zijn met die nieuwe samenleving. Ik heb hem beschreven als veel meer van onderop, veel meer decentraal. Je kunt bijvoorbeeld je eigen energie schoon opwekken, al dan niet in uh, gemeenschappen. Je kunt je eigen zorg organiseren, je kunt je eigen huis bouwen. Er zijn een paar honderdduizend mensen al jaren actief mee bezig. Zelfvoorzienendheid. Zelfvoorzienendheid, ik noem het autonomie. Mm -hmm. en je wil eigenlijk onafhankelijk worden van die grote organisaties en instituties. Um, en we moeten eigenlijk de sprong maken naar 2,5 miljoen. Dus als je 20% van de volwassen bevolking hebt in Nederland... Meekrijgt, aan je kant meekrijgt, hebt dan is het onomkeerbaar gekanteld. Dus dan kun je ook nooit meer terug naar de oude situatie. Maar zit het hem dan puur in, in de mindset van die mensen... of moet 20% ook daadwerkelijk autonoom gaan leven? Want dat lijkt me niet heel realistisch. Nee, we hebben het nu over de voorroeder. En die zijn vaak wat uh, extremer en vergaander. Ja. Maar zo'n transitie verloopt altijd in segmenten. Hè? Dus je hebt uh, de voorroeder die het dan al praktiseert. En dan is er een peloton. En de voorroeder van het peloton denken: wij willen ook wel... Maar kan het niet wat praktischer, wat eenvoudiger... wat minder extreem, behapbaarder. behapbaarder mag ook niet te veel extra kosten. En dan heb je, laten we zeggen, de, de achterhoede van het peloton. En dan heb je de achterblijvers, die willen er eigenlijk helemaal niets mee die te Die hebben maken er gewoon hebben. geen zin in. Helemaal niet. Die willen helemaal geen haartjes eten. Precies. Die willen gewoon plofkip. <laughs> Juist. Maar uiteindelijk gaan die ook over. Uh, maar dat duurt vaak tientallen jaren, die fase en segmenten. Nou, We zitten nu in een fase dat... De voordeur van het peloton zegt, we willen wel meedoen... maar we hebben nog geen handelingsperspectieven. Dus uh, vertel mij wat ik kan en moet doen. Ik wil best mijn eigen huis energie zijn of energie neutraal maken... maar hoe gaat dat dan? En bij wie moet ik me melden? En wat kost dat dan extra? Ja. Nou, En dan kan het wel heel snel gaan als je die mensen goed bedient. Alleen dan moeten we uh, niet... Elkaar overtuigen. Je ziet vaak in de duurzaamheidswereld... dat die paar honderdduizend mensen elkaar maar blijven overtuigen. Ja, want dat is wat en... ik vaak ook merk in, die, in, de, in de duurzame kringen. zeg maar. Je, je blijft altijd een beetje preken voor eigen parochie. Ja, ik, vind het, ik heb het laatst elitair genoemd, hè, vorig jaar. Van... Ja? Jij vindt de bijvoorbeeld elitair. Nou, ik vind het een goed initiatief van Wouter mm -hmm. van Dieren. Maar iedereen blijft elkaar daar maar overtuigen. En eigenlijk is iedereen overtuigd die naar dat eiland komt. Ja. Ik heb me er al kostelijk vermaakt. En ik probeer volgende keer weer te gaan. Hè, want het is ook goed om, de, om onder geloofsgenoten te zijn. Eh, ideeën maar, uit te wisselen. Ideeën uit te inspiratie. wisselen. dan kom je ook verder. Maar ik vind, laten we nou eens allemaal nieuwkomers uitnodigen. Hè. Dus laten we nou uh, de mensen in mijn naaste omgeving... die wel willen, maar nog niet kunnen... laten we die nou eens overtuigen. En dan moet je dus een andere taal moet je gaan bezigen. Dan moet je andere instrumenten aanreiken. Dan moet je het eenvoudiger maken. Mm -hmm. Dus ik vind, wij moeten niet naar binnen gericht zijn. Het is een soort inteeltvorming. Maar veel meer drama en deuren openzetten. Veel meer naar buiten toe. Ja, maar kun je een, een praktisch voorbeeld geven van, zo, van zoiets? Nou, ik noem een heel praktisch voorbeeld. Hè? Want uh, uh, eigenlijk zijn er als gewone man of vrouw drie dingen die je kan doen. De, de manier waarop jij beweegt. Hè? Ja, vervoer. Uh, vervoer. Uh, dingen die je eet. Wat je eet. En waar je in woont of leeft. Ja. Nou, laten we eens met dat laatste beginnen. Het is heel belangrijk, zeker in deze dagen... dat we de huizen energiezuinig maken. Ik heb gezegd, laten we nou gelijk die sprong maken naar energie neutraal. Dus dat je grofweg net zoveel energie verbruikt hè, ja. als dat je... Ja, want er zijn daar ook veel misverstanden over. Hè? Mensen die, die, die plannen hun hele dak vol uh, zonnepanelen... en doen ondertussen niks aan isolatie... terwijl dat volgens mij veel rendabeler is dan zonnepanelen. Ja, dat is een misverstand. Het is natuurlijk een leuk symbool, zonnepanelen. Ja, uh, het staat heel lekker. Groen. Ja, maar meer dan driekwart uh, bereik je gewoon door je huis beter te isoleren. Ja. Hè, de ramen aan te pakken, uh, de Spouwmuren. vloer, het dak. Uh, ik heb het zelf ook laten doen... Uh, en de zonnepanelen is maar 10% van ja. het geheel. Dus kijk, veel mensen weten dat gewoon niet. Wat je eraan kan doen en hoe je het kan doen. Dus wij zijn nu bezig met een groot initiatief... om de eerste 100.000 woningen van Nederland energie-neutraal te maken. En ik heb ook gezegd, morgen kom ik met een groot initiatief. Laten we nou zoveel mogelijk woningen loskoppelen van het gas in Nederland. We hebben in de uh, jaren ben ik als 60... inwoner van noord oost groningen een groot voorstander van? Ja. Maar nou ja, kijk, dat gas is over 15 jaar op. Op, ja. We hebben destijds in 10 jaar meer dan 90% van alle woningen van gas voorzien. We kunnen ook in 15 jaar bijna alle woningen loskoppelen van het gas. Want je kunt je eigen huis energie neutraal maken. En dat doen we nu ook bij de stroomversnelling. Zonder gasaansluiting. Ja. Nou, waarom doen we dat dan eigenlijk niet? Heb jij ook niet het idee dat die duurzame voorhoede een stuk, euh, nou laat ik het even hard zeggen, intelligenter en, en vooruitstrevender bezig is dan onze huidige regering? Want die zitten zit alleen nog maar te kijken... hoe kunnen we zo snel mogelijk dat gas nog een beetje te gelden maken? Nou, het leuke is dat dat nu samenkomt. Oké. Okay. Omdat de regering nu ook wakker is geworden. Een aantal politieke partijen heeft gezegd... we kunnen dus blijkbaar niet al te lang met het gas uh, doorgaan. Er moet iets anders komen. Ja. In vredesnaam ook geen schaliegas. Want dat zal ook heel veel onrust geven, later dit jaar. Mm -hmm. Dat is ook massaal verzet tegen. Maar ik ga morgen met een initiatief beginnen. Uh, Nederland in 15 jaar gasvrij. Iedereen? Gewoon, ja, zonder aardgas. En dan heb je eigenlijk twee grote bronnen. De helft van ons gas wordt gebruikt in de gebouwde omgeving. Dus alle woningen en kantoorgebouwen. Dus dan gaan we elektrisch koken? Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar je gaat in ieder geval je gasverbruik met 80% terugbrengen. Want dat is de sleutel. 50% van ons gas verstoken wij in huis en in onze gebouw. 80% daarvan kun je terugbrengen door beter isoleren. Dan de, de vraag die breng je terug. En die 20% kan je via elektriciteit opvangen. Ontwerken. Nou, dat, dat is een, een proven concept. We weten hoe het kan. Technisch geen probleem meer. En uiteindelijk verdient iedereen daaraan. Nou, die andere 35%, want 15% komt van de grote centrales, 35% komt uit de industrie. Nou, het energieakkoord doet daar niks aan. En wij moeten dus ook de zware energie-intensieve industrie gasvrij maken. Ja. En, en dat kan in 15 jaar. Ja, maar dan moeten we natuurlijk de grote jongens meekrijgen. Ja, natuurlijk. Maar dat geldt ook op het gebied van die gebouwde omgeving. We moeten grote corporaties, de grote bouwbedrijven, moeten we meekrijgen. En dat is wat mij betreft de essentie van het kanteljaar. Het is natuurlijk prachtig, al en die hoe kleine ga jij, initiatieven. Maar hoe, ja, maar hoe ga jij nu de, de, de, de sceptici nog laten kantelen? Dat vraag ik me echt af, want je gaat op tournee... Ja, dat is een onderdeel daarvan. Maar er zijn een aantal initiatieven. Ik ga ook een platform ontwikkelen waarbij vernieuwers uit allerlei sectoren elkaar kunnen ontmoeten. Op internet, maar ook fysiek. Wat je namelijk ziet is dat de vernieuwers in de energiewereld... hebben eigenlijk helemaal geen contact met de vernieuwers in de bouwwereld. Of in de zorgwereld. Of in de welzijnswereld. Dus er wordt niet onderling uh, kennis met elkaar nee. uitgewisseld. En op het moment dat je dus die stap naar 2,5 miljoen mensen wil maken dan moet je ook zorgen dat je onderling meer verbanden krijgt. En de tweede plaats is, dat noem ik verbreden... de tweede uh, plaats is verdiepen. Dat je zegt, ik ga ook mensen bereiken... die ik normaal gesproken niet bereik. Niet de al overtuigde of de fanatici... maar gewoon de gewone man of vrouw die zegt... ik wil iets doen aan mijn huis of ja. ik wil iets doen aan mijn vervoer. En dan moet het niet te ingewikkeld zijn. Hè? Niet al te technisch, maar gewoon... Laat zien hoe het kan. En hoe ga je dat doen? Hoe ga jij die, als ik even heel stereotypen praat, de mensen die al naar de Ecoplaza gaan, zeg maar, die hebben we al binnen. Maar de mensen ja. die naar Lidl en al die gaan, die moeten we nog binnen zien te halen, bij wijze van spreken. Even als ik in stereotypen praat, maar hoe ga jij die mensen bereiken? Nou, op allerlei manieren. Hè? Dus uh, dit is niet meer het tijdperk van de voorbeelden, hè, van de experimenten, maar van het opschalen. Dus je moet zorgen dat je bijvoorbeeld gemeenten benadert. Dat doen we nu al. En dan zeggen we nou in Tilburg maken wij gewoon 10.000 woningen energie neutraal. En dat betekent dat je het wel op keukentafelniveau regelt. Dus je gaat met al die mensen praten. Mm -hmm. Hoe zou dat nou in uw huis kunnen? Op welke manier? Dus de opgave is massaal. In elke gemeente willen we duizenden van die woningen gaan aanpakken. Maar je maakt het wel klein en praktisch dat iedereen weet wat er dan gebeurt... Want de een wil een groen dak en de ander wil zonnepanelen en de ander wil zeg maar, alleen maar meer comfort. Maar de sleutels kennen we, hè? gewoon betere isolatie en uh, daarna aanvullen met duurzame opwekking. Ja. Dus technisch kan het, maar het kan op heel veel manieren. Maar je moet het voor mensen zo klein en praktisch mogelijk maken. Klein en praktisch. Ik wil nog even heel kort van je horen wat die tournee inhoudt. Want dat vind ik toch nog wel een fascinerend fenomeen. Niet in de groene cape dus, maar... Nee, juist niet alternatief, want daar ben ik een beetje aversief voor. Want mm -hmm. wij maken het altijd weer zo speciaal en alternatief. Je moet het eigenlijk ongewoon gewoon maken. Dus je gaat strak in het pak. Ja, dat, dat hoort er ook bij. Maar het, het, het is allemaal nog niet vast, hè. Het zijn ideeën. Ja. En we zijn bezig met mensen om te kijken hoe kunnen we dat nou organiseren. Maar ik sta vaak genoeg in een theater... En ik heb gezegd, als dit een kantelperiode is... moeten we kunstenaars uitdagen om dat te verbeelden. Dus uh, muziek maken. Dus je gaat echt de theaters langs, begrijp ik. Ja, ik, ik sta 25 februari al in het theater in Uden. En dan ga ik niet alleen een verhaal houden... maar dan wil ik dat ook opluisteren met muziek. Ik heb al kantonmuziek laten maken. Dat is echt transitiemuziek. En ik wil ook kunstenaars uitdagen om het nog meer te verbeelden. Want in het verleden, de laatste kantelperiode waar ik het over had... waren het de kunstenaars die eigenlijk de seismografen van de tijd waren. En die zeiden, er gaan dingen fundamenteel veranderen. Dus kortom, de kunstenaars gaan uiteindelijk ook de kar trekken... in deze hele kantelperiode. Ja, want die zien als eerste dat er dus een lange periode van onrust uh, aankomt... waarin de dingen fundamenteel gaan veranderen. Ik hoop samen met jou van ganse harte... dat er daadwerkelijk in 2014 fundamentele dingen gaan uh, veranderen. En uh, uh, ik neem aan dat op onze website staat... waar de, de Jan Rotmans uh, kanteltour allemaal langs gaat. Binnenkort. Dank je wel. Graag gedaan. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog een heel klein stukje fenolijn. Dit wilden we u toch niet onthouden. Hier zijn weer even Nettie en Nora in Doorn over hun kleine eekhoorntje. Dat legt vandaag... Na eerst alle duiven en eksters op de vogelplank de stuiven op het lijf te hebben gejaagd en zelf een hapje te hebben genomen, dat legt alvast een voorraadje aan in een bloempot, een paar meter verder. We hebben het zelf gecontroleerd. Wat een wondertje. Nou, wat lief. Ja, we besluiten deze uitzending van Vroege Vogels... met het kleine wondertje van die enkels. Wat een schattig verhaal. Op vroegevogels.vara.nl kunt u het natuurgeluid van de week horen. En als u het raadt, maakt u kans op dat boek. Ik heb het al eerder gezegd. Ik laat het geluid nog even één keer horen. Weet u wat het is? Dan maakt u kans op het boek De Oer de Kracht van het Kijken... gemaakt door fotografen Martin Kers en Willem Kolvoort... Op vroegevogels.vara.nl ook de laatste beelden van de Dassencam. Hij gaat bijna offline, dus euh, nou, ik zou zeker gebruik maken van die kans om hem nog even te bekijken. Zometeen na 10e OVT van de VPRO. Met daarin onder andere 1200 jaar Karel de Grote. En deel 2 van een ier op Antarctica. Wij zijn er volgende week weer. Volgende week vroegevogels. 7 uur. Luisteren met de oren van een blinde. Vier weken lang in Holland ook Radio. De ruimte beleven. Puur met je oren. Voor mij kan dit gebouw elk gebouw zijn. Omdat als blinde is een gebouw niets meer dan klank. Luister. Ja, wat ik hoor is mijn uitzicht. Vanavond 9 uur, de documentaire Architectuur door andere ogen. Ruimte bestaat pas bij de gratie van geluid. Aha, op Radio 1. Het is echt een hele goede ruimte. Het nieuws van alle kanten.